Twee uur, aan Thijssen met het NOS-journaal. Italiaanse duikers hebben 38 lichamen geborgen... uit de romp van het schip dat donderdag zonk... in de buurt van het eilandje Lampedusa. De tonentaal van de scheepsramp loopt daarmee op tot 232. Aan boord van het schip waren honderden vluchtelingen uit Eritrea. 155 opvarenden overleefden de ramp. Zo'n 110 opvarenden worden nog vermist. Duikers melden dat in de romp een muur van lichamen op ze afkwam. Het zoeken in het schip wordt bemoeilijkt door losse spullen die rondrijven, zoals matrassen, dekens en stoelen. Ook mogen duikers maar kort in het schip zijn, omdat het op een diepte van 47 meter ligt. Bij daglicht wordt het zoeken naar lichaam hervat. Op het ministerie van Financiën overleggen kabinet en oppositiepartijen nog altijd over de begroting. D66 eist dat premier Rutte nog een beslissing neemt over de positie van GroenLinks in de onderhandelingen. GroenLinks zou alleen willen meewerken aan een deelakkoord over groenere belastingmaatregelen. D66 voelt daar niets voor. Henk Krol wist dat de pensioenpremies van medewerkers van de g niet werden afgedragen. Dat hebben drie oud-medewerkers van de g gezegd in Nieuwsuur. De oud-fractieleider van 50PLUS heeft meerdere keren gezegd... dat hij niet wist dat de pensioenpremies niet werden afgedragen... omdat cruciale post voor hem werd achtergehouden. Krol reageerde schriftelijk op de uitlatingen van de oud-medewerkers. Hij blijft erbij dat hij niet op de hoogte was van de kwestie rond de pensioenpremies. Een speciale commissie gaat onderzoeken of bij de bouw van de A2-tunnel in Maastricht buitenlanders worden uitgebuit. PvdA-wethouder Noes heeft dat afgelopen avond gemeld in de gemeenteraad van Maastricht. De stuurgroep die de bouw leidt vroeg afgelopen weekend om opheldering nadat Dagblad de Limburger op basis van eigen onderzoek had geschreven dat Poolse en Portugese arbeiders maandelijks fors moeten betalen voor onder meer huisvesting. Het weer, het is nevelig met plaatselijk dichte mist, het is zo'n 6 graden. In de loop van de dag geregeld zon, het wordt ongeveer 17 graden dan. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Ach. Ja, goede nacht en welkom bij dit is de nacht van 8 oktober 2013, want dat is de dag waarop wij leven. Vannacht zit weer vol, vol leuke onderwerpen. We gaan uh, bijvoorbeeld praten over vegetarisch eten, net al aangekondigd even voor twee uur. Waarom zouden we dat eigenlijk doen, vegetarisch eten? En kan dat eigenlijk ook wel zonder dat het leven zoveel ingewikkelder en onaangenamer wordt? Ik heb zo'n voorgevoel. Uh, ja, wat zal ik nu zeggen? Van wel of van niet? Ik heb het, het, het vooroordeel van niet, maar een voorgevoel van wel. En dat, uh, ja, ik hoop te worden overtuigd, in elk geval door Jaap Korteweg. Hij is bekend als de vegetarische slager. En nu Jacinta Bokma. Zij uh, schrijft vegetarische recepten voor de website devegetarier.nl. En René van Ginkel komt vannacht langs met haar gitarist samen muziek maken. Zij lust er vast ook wel een hapje. Want we gaan lekker, uh, lekker proeven proeven van, uh, van die vegetarische slager en van Jacinta. Zij gaat voor ons koken. We gaan zometeen dit uur het eerst hebben over Zwarte Piet. Maar voor we dat gaan doen, gaan we naar Den Haag... waar Margreet Boer het laatste nieuws heeft... over de onderhandelingen tussen kabinet en oppositie. Margreet. Ja, en die onderhandelingen die vanmiddag om half twee zijn begonnen... die zijn zojuist... Uh, Geëindigd, in ieder geval voor vandaag. Uh, dus meer dan twaalf uur hebben die geduurd. En vanaf tien uur waren echt de politieke kopstukken aanwezig. Hè, waaronder premier Rutte en de leiders van de oppositiepartijen Pechtold, Van Ooyik, uh, Adi Slob van de ChristenUnie en Van de Staai van de SGP. Samson was er van de Partij van de Arbeid, Zelstra van de VVD. En ze zijn net naar buiten gekomen en ze zeggen: We gaan morgen weer verder. Oh. Uh, dus daar hebben ze heel lang over uh, gedacht. Wat we dan verder horen is... er is op een paar punten duidelijkheid uh, gekomen vanavond. We weten dan weer niet op welke punten. Uh, maar de duidelijkheid is nog niet zover dat we kunnen zeggen... we gaan op volle kracht vooruit met z'n vieren. Uh, Alexander Pechtold zei ook... er zijn nog steeds grote verschillen tussen uh, de vier partijen. Uh, en nou ja, We proberen daar uh, oplossingen voor te vinden. Er moet nog veel doorberekend worden. Mm. Maar... Uh, als je dan doorvraagt, dan komt er eigenlijk uh, geen enkele duidelijkheid... welke punten de problemen zijn, waar het doorgerekend gaat worden. Eén ding is duidelijk. Deze vier oppositiepartijen houden elkaar nog vast, het kabinet ook. Dat betekent dus dat uh, ja, er nog steeds uh, ja, kansen zijn, uh, schatten ze allemaal in... dat zij samen uit gaan komen om de begrotingen uh, voor 2014... aan een meerderheid te helpen in de Eerste Kamer. Juist, dus dat is het goede nieuws. Ja, voorlopig, ja. Ja, ja. Maar Verder waren het weer verhelderende gesprekken, zeker? Uh, ja, nou, zelfs dat woord is niet gevallen. Oh. Er is nu op een paar punten duidelijkheid gekomen. Dat zijn Kijk. eigenlijk de kernwoorden van uh, zojuist. Margreet Boer, dankjewel. En als er uh, meer nieuws is, uh, kom je dan weer terug? Of is dit het voor? Uh, nou, 8? ik verwacht heel weinig meer ja, nieuws. <laughs> ik denk dat iedereen lekker naar bed gaat. Dat lijkt me heel verstandig. Of de Radio 1 gaat luisteren natuurlijk. Margreet, bedankt. Zo, dag. Maar geen boer was dat vanuit Den Haag. En daar uh, breizen ze dus, er dus een einde aan. Voor ons begint het nog maar net, deze nacht. En we waren net op gang gekomen. Straks dus na drie uur vegetarisch eten. Maar nu eerst Zwarte Piet. Misschien heeft u vannacht, uh, of vanavond, gisteravond... Ja, hoe zeg je dat? In dat vreemde gebied tussen de ene en de andere dag. Gisteravond dan toch maar. Uh, misschien heeft u toen wel gekeken naar Paul en Witteman. Waar uh, die meneer Quincy Gario zat tegenover Henk Westbroek. En waarin die discussie was. Ja, die discussie die komt altijd weer rond deze tijd op gang. De tijd dat de pepernoten alweer uh, in de winkel liggen. En Sinterklaas en zijn knechten alweer uh, op de tomtom -tom uitzoeken... hoe ze naar Nederland moeten varen. En dan altijd begint ook weer dat gemor over Zwarte Piet. Ja, sta, sta, sta. Zwarte hij heeft mijn lippen, mijn huid Ik wil ook rode Piet. Nee, ik wil er niet elk jaar mee geconfronteerd worden. Oranje Piet, Pasen Piet. Ik vind het Sinterklaasfeest juist het feest van gelijkheid. Oh. Ja, en mag ik dat even uitleggen? De Zwarte Piet is gewoon veel slimmer dan Sinterklaas. Dat hebben we weer te maken met een racistische steriliepering. Al jarenlang strijden voor het feit dat Zwarte Piet racisme is. En het is meer dan duidelijk dat Zwarte Piet racisme is. Ik wil alle kleuren pieten hebben. Ik wil alle kleuren Pieten hebben. Ja. Dat leek grappig. Als een soort kwartet wat je wil verzamelen. Maar er zit wel degelijk een boosheid achter. En een, een betrokkenheid. Waarvan ik dan denk: ja, wat, zit, wat, wat is dat nou? Waarom? Waarom is meneer Quincy Gario zo hiermee bezig? Want het lijkt zo'n onschuldig kinderfeest, hè? Sinterklaas en Zwarte Piet. Waarom, waarom kan dat niet meer? Nou ja, daar voel ik me wat ongemakkelijk bij, want ik heb het ook altijd gevierd. En ik vier het met mijn kinderen. En is dat dan niet goed? Ben ik dan ook racistisch? Ben ik ook aan het discrimineren? Hoe zit dat? Waarom voelt hij dat zo? Dat wil ik dit uur gaan begrijpen. En dat komt goed uit, want hij hangt straks aan de lijn. Over een minuutje of twintig, dertig denk ik, gaan we met hem bellen. Dus dan horen we het van hemzelf, hoe hij er nou in staat... en uh, wat hij nou eigenlijk precies wil bereiken, wat nou eigenlijk zijn punt is. Maar daarvoor, voordat we dat gaan doen... gooien we de telefoonlijn open voor u, voor u thuis. Want wat zijn uw eigen ervaringen eigenlijk met Zwarte Piet? Wat vond u van hem als kind? Was het zo'n jolige kindervriend? Zoals die tegenwoordig uh, is, met al zijn acrobatische kunsten? Of was het uh, voor u eerder een enge boeman? Bent u misschien zelf wel eens Zwarte Piet geweest? In zijn huid gekropen met de schmink op en uh, het pakje aan. Hoe reageerden mensen dan op u? Waren de reacties over het algemeen positief? Of werd u ook wel eens uitgescholden op het moment dat u in de huid van Zwarte Piet kroop? Dat kan natuurlijk ook, dat u op die manier ineens op een gekke manier te maken krijgt met discriminatie. Dat, dat verwacht je niet, want ik kan me voorstellen, die schmink zit wel op je huid. Maar uh, dat heb je misschien op, op een gegeven moment ben je het alweer vergeten. En dan ineens krijg je reacties over je heen. Omdat je er zwart uitziet. Ik kan me voorstellen dat dat is gebeurd. Wie weet gaat het over u. Dan ben ik benieuwd naar uw verhaal. U kunt bellen met uw verhalen. 0800-1121. 0800-1121. En bel ook vooral als u zegt. Ja, ik begrijp die Quincy helemaal. Want ik sta er precies zo in. Ik voel me ook gediscrimineerd. Op het moment dat ik Zwarte Piet voorbij zie komen. Ik wil het begrijpen. Wilt u het maar uitleggen? Bel dan vooral 0800 1121. Maar nu eerst muziek. La Bissiffre, Watch Me, dat was de muzikale opener van deze Dit is de Nacht. En dat zou ik niet eens weten. La Bissiffre. ik ken hem eigenlijk niet zo goed. Het klinkt als een meneer die ook wel eens gekleurd zou kunnen zijn. Geen idee, maar in elk geval gaat het daarover. Want Surinamers, Antillianen, vooral mensen uit de hoek... voelen zich steeds vaker gediscrimineerd door Zwarte Piet en hun... Degene die hun geluid verwoord is Quincy Gario. Die deed dat gisteravond ook in Witte Witteman. We hoorden net ook al in het fragment mensen die zeggen... ja, dat zijn mijn lippen, dat is mijn huidskleur. En uh, Zwarte Piet is discriminatie. Zwarte Piet is racisme, is zelfs de stijging. Of de, de, de, de leus. Zwarte Piet is racisme. Ik vind, het, ik vind het nogal wat om dat te zeggen van een, een vrolijk volksfeest... Maar ik sta er voor open voor argumenten. Dus als u zegt, ja, ik begrijp dat helemaal. Dat, dat die mensen dat uh, zo voelen. Wel, nu 800, 1-1-2-1. Of als je juist zelf ervaringen hebt als het, uh, met het spelen van Zwarte Piet. Of als kind, hoe, je, hoe kwam Zwarte Piet op je over? Vind je Zwarte Piet... Uh, moet die blijven of kan die eigenlijk best weg? Kunnen we hem wel missen naar het Sinterklaasfeest? Hè? Als we zeggen, van, nou, er zijn kennelijk mensen die vallen daarover. Die, hebben daar, die voelen zich daar echt uh, door uh, aangetast in hun eer. Nou ja, goed, dan maar zonder. Bel met uw mening, maar vooral ook met uw ervaring, met uw verhaal. Met uw betrokkenheid op dit onderwerp. Zodat we beter begrijpen. Zodat we beter naar elkaar luisteren en begrijpen hoe dit nou zit. En hoe we hier uit gaan komen met z'n allen. Hans, ja. Uh... Jij zit te luisteren naar ons programma en jij denkt: ja. uh, wat is dat toch altijd weer, die discussie? Ja, ik heb die uitzending, ik kijk vaak naar Pauw Witteman en ik vind, het een, ja, ik vind het op zich goed dat jullie het uh, aansnijden, het onderwerp. Het is op zich natuurlijk een non-onderwerp als je het vergelijkt met eh, de of Syrië, maar daar hebben we het niet over. Het ja. gaat allemaal een beetje bagatelliseren. Maar uh, het is op zich natuurlijk puur een mond. is ja, nog, ik ben heel erg uh, feitdenkend, maar ik werd zelfs een beetje nationalistisch tijdens die uitzending. Ik nationalistisch? Nou, nou ja, ik moet, ja, ik moet het een beetje aanscherpen misschien. Yeah. Maar ik werd zelfs een beetje kwaad op die vriendelijke donkere meneer. Van ja. de haaltijd het recht gedaan, om steeds maar hij stond. Ooit ja, met alle open armen ontvangen. Je gaat bijna zo denken: van joh, het zijn onze tradities. Maar dat wil ik mm. helemaal niet denken. Dat is heel fout. Dan word je weer in een hoekje gedrukt. Want je bent een, uh, een wilde stemmer of zo. Maar nee, dat ben je maar totaal niet, natuurlijk, natuurlijk Hans. Ik, ik schrok van mijn eigen reactie eigenlijk. Ik werd zelfs mm. een beetje kwaad tijdens die uitzending. En ik vond het leuk dat Henk Westhoek bezat. Natuurlijk de cynisme ten top. En die heeft het heel goed uh, ja, op zijn manier ook een beetje ja. uh, weer uh, kalm gemaakt. Maar ja. Ik, ik schrok van mijn eigen reactie. Dat, dat wil, het is onze traditie. Maar dat Hans, heb ja. jij dan ook niet als je dan zo'n discussie... Die, die begint dan, uh, ik geloof afgelopen vrijdag... Hè, met ja. het nieuws dat, uh, dat deze meneer, Quincy Gario... dat hij uh, uh, eigenlijk wil voorkomen dat die, dus de Sinterklaas-intocht in Amsterdam... dat die, dat, dat doorgaat. Uh, ja. en, dus hij, hij wil dat laten verbieden. Alsof hij andere andere nou, dat nieuws komt dan los en dan, en dan is er een Henk Westbroek. Nou ja, dat is ja. De, een, een Allemans vriend. Daar da, da, da, da kun je geen buil aan vallen. Maar dan komt ook Geert Wilders weer met een, uh, met een motie. En dan denk ik, ja, ik ben ook geen Wilders stemmer. Het spijt me. Maar dan denk ik ook meteen alweer van... Oh ja, wiens vriend wil ik zijn? In de, <laughs> snap je wat ik bedoel? Ja, in, dit, in dit debat. Bij, bij word wie je hoor ik? Gedwongen. Wat zeg ja, je? Nee, dat, ja, daar word je bijna toe gedwongen, inderdaad. Ja. Maar dat voelt toch ongemakkelijk? Dus kennelijk gaat het hier echt nou, ergens over? Ik, uh, ik voelde mijzelf uh, ongemakkelijk met mijn eigen gedachtes. Ja, en wat waren jouw eigen gedachtes dan? Nou, dat ik een beetje nationalistisch werd. Uh, Scheidt Zuid, uh, vriendelijke, donkere man. Uh, dit zijn onze tradities, maar zo moet je aan het niet denken natuurlijk. Want, en kijk, ik vind wel... Uh, zijn haskenvrienden... Die hadden bijna zij tegen wij. Maar huh. ze hebben alles... Uh, ze kunnen alle kansen krijgen. En je krijgt bijna zo'n discussie van... Ja, meneer, waar klaagt u over? Uh, maak zelf wat van het leven. En ja, u hebt een zwarte huidkleur. Nou ja, uh, wat Henk Hesbroek zei. Ik ben wat vatsig. Nou ja, ik word varken genoemd. Uh, nou ja, ik ben nee. dan ook, maar, Weet je wel, je moet niet zo... De, aan Het is een beetje van, ja, racisme. Een soort, ja, hè, sla, slaventijd. Ja, god, dan kunnen we weer teruggaan naar de 19e eeuw. Ja. Het is allemaal zo... Ja, ik vind het een beetje makkelijk eigenlijk. we zijn toch een beetje voorbij in die tijd. Ja. Uh, ik kan er toch niks aan doen... dat mijn voorvaderen daar in Suriname tekeer gingen. Nee, maar ja, we kunnen, we kunnen natuurlijk op zichzelf wel... Um... We zitten nu in het, in het nu. Je zou haast ja. kunnen zeggen een soort van gevangen in het nu. Want dat, dat is ja. nu eenmaal zo en verworven. Maar hij, een van de punten van Quincy is natuurlijk... Uh, tenminste, dat heb ik begrepen. Daar gaan we straks nog wat nader op bevragen. Maar dat dit eigenlijk nog maar vrij recent is. Dus nog maar 150 jaar zo. Dat ja. die Zwarte Piet deel uitmaakt van het faal. Dus als dat 150 jaar door een of andere leraar... in een boekje ooit geïntroduceerd kan worden... dan kunnen we dat natuurlijk vandaag ook... Je kunt er ook wel makkelijk afscheid van nemen, nou ja. als je het zo beziet, ik toch? Ik ben geen dokter aan de zwarte Diet, maar ik heb ooit vernomen dat het met de schoorsteen te maken had. Waardoor die, nou maar goed, ik vind het eigenlijk al... Uh, het is een leuk uh, uh, gesprek, maar dat, dat, het, is met, het heeft met een schoorsteen te maken... Ja. ...waardoor die zwart werd, de roe. en weet ik het allemaal... Ja. Het is gewoon, ik ben ermee grootgebracht en het is gewoon heel mooi. Een Nederlandse uh, onschuldige traditie, zoals als ik het gewoon zie. Ik heb mijn moeder of vader nooit gehoord van... Dat oh, is die, die, die, die zwart hoor. Die wordt uh, de zwarte Piet naar uh, neergezet als een soort uh, lachwekkende slaaf of zo. Mm. Onzin. Dat is nooit ter sprake gekomen zelfs. Nee. En dat maakt niet. Ja, en, en tegelijk. Hè, want want ja. natuurlijk, uh, de Zwarte Piet is zeker vandaag de dag een hele, hele aardige persoon. Maar neem ja. nou bijvoorbeeld uh, onze nationale sprookjesvertelling rond Sinterklaas op televisie is als uitgangspunt, weet je wel, uh, het Sinterklaasjournaal. Die zwarte ja. Pieten zijn daar toch overwegend dommig. Zou je kunnen zeggen. Ja. Is ja. dat niet? Ja, dat kan, dat, dat, ja, dat kan stigmatiserend ja. voelen, toch? Ja, ja, ja, goed, ja, ik, ik als, als blanke uh, Nederlander moet dan zeggen, ja goed, ja, ik kan wel indenken dat het zo kan zijn. Maar ja, kunnen die mensen dat ook niet een beetje, ook als humor, ja humor, nou ja, je ma het is allemaal zo gevoelig. Hè? Het is bijna een beetje te gevoelig onderwerp om over te spreken, want je wordt toch gauw in een hoekje gedrukt. Hm. Ik denk gewoon, ja, uh, die tijd is toch voorbij, je wordt van alle kanten gewoon gerespecteerd en maak wat van het leven en we leven toch samen, maar ja. ja Oké, okay, er komt een meneer met rode gestifte lippen. En ja, een iets te zwart gesminkt gezicht in beeld. Ja, ja. ja en hij praat ook een beetje raar, vind ik ook. Ja, het is allemaal voor kinderen ook, hè? Kijk, ik uh, ja. bedoel, het is toch ook ja, een soort uh, typering van iets. Ja, god, uh, waarom heeft Sinterklaas een baard? Ja, dat kan je ook zeggen. Is dat een Arabier? Daar gaan we <lacht> dan over beginnen. Ja, ja. dat dus, uh, kunnen we wel. Oké. Ik vind het een leuke discussie voor zo in de nacht. Ja. maar die meneer, die werd ook een beetje terecht weggezet door Henk Westbroek. Ja. Ik hoefde, ik, voordat het een soort wilders discussie wordt, hopelijk niet wordt. Nee. Want dat is weer heel ander. Want die gaat met uh, met andere met in, in de weer. Dus dat is weer anders weer. Ja, ja, ja. Goed, Hans. Ik wil je bedanken voor je bijdrage. Okay. En ik, uh, ik hoop dat je ook met mij uh, mee blijft luisteren naar andere reacties. Want ik ben toch wel heel erg benieuwd naar of er ook mensen zijn die dat dus wel heel erg begrijpen. En, en wat dat dan is. Waarom dit nou zo'n punt is. Ik hoop Goed. dat het een gezonde discussie wordt meneer. En ik hoop dat uh, yes. uh, God met iedereen geslapen zwart of wit. En uh, we zijn vol bij de EO. Dus zo is het. Uh, God is voor ieder. God is voor een ieder. Zo is dat. God houdt van dankjewel, iedereen hetzelfde. Okay. Zo is dat. Als we dat dankjewel. maar als uitgangspunt gaan houden. Goed zo. Hans dankjewel. Oké. Okay, Goed Juan ja, ik ben er. Kom er maar in. Ja, ik heb dit al jaren willen doen en nooit de moeite genomen. Uh, beste mensen, ga daar nou eens wat meer over studeren. Ik heb in mijn uh, studie kunstgeschiedenis, cultuurgeschiedenis... Een heel interessant uh, college gehad over het ontstaan van Sinterklaas. Kijk. En dan niet zozeer de man zelf, maar wat erbij bedacht is... honderden jaren nadat het er al was in uh, het Nederland... en eigenlijk een verboden feestje was... toen kwam daar in de tweede helft van de 19e eeuw een man... die zich noemde de schoolmeester... En die heeft daar allerlei stichtelijke dingen bij bedacht. Ja, dat was Jan, Jan hoe heet die Schenkpan, geloof ik. Ja, maar nou... nou Zoiets. Die takkenbos, dat is altijd heel leuk. Van dat straf en zo. Maar dat gaat ook nog veel verder terug naar de voorromeinse tijd. Dat de jonge mannen elk voorjaar... Het, de huwbare jonge mannen ja. het bos introkken. En daar takken verzamelden. En met jonge twijgen op de deuren bonsten van het meisje... dat ze wilden gaan trouwen en zo. En dan renden ze zo dat dorp door. ja. Maar dat was hem verder ook. Dat is ook te... weer de element straf in, in uitduiden. Nou, de Zwarte Piet. Die zwarte Piet is een blanke. Die Pardon, Piet... Wacht even, wacht even. Zwarte Piet is een? Een blanke. Dat moet je even uitleggen. Ja, natuurlijk. Ik maak het even spannend. Dat is de introductie, de, de inleiding. Um, na het uh, verdrijven van de moren uit Spanje, zo rond 1500... Ja. Uh, waren er toch nog wat families die zich. Die, Lucht hadden ...en die zich teruggetrokken hadden... ...in het centrale hoogland van Spanje. En daar zijn grotten die in de grond verdwijnen. Dus niet in de berg, maar in de grond verdwijnen. Ja. De enkele reiziger die daar dan wel eens langs kwam... ...die, uh, uh, die had dan uh, donkere, donkerder mensen dan zijzelf... ...in de grond wegzien schieten. En, okay. nooit, ja, en daardoor zijn uh, hele hardnekkige verhalen ontstaan... dat daar nog hele vreemde wezens, daar moest je niet mee bemoeien... want die waren, en nou komt het, zwart geblakerd door het onderaardse hellenvuur. Oh. En daar zit ook de reden in waarom deze schoolmeester... die zwarte pietfiguur heeft uitgekozen. Want dat was iemand die nu had besloten, als een soort bekering... Uh, boete doen, zijn leven lang in dienst te stellen van het goede. Ah, dus dat het was, het was eigenlijk een, een, een, een soort to, maken, tot de hel, hel veroordeelde. Het, het maar mag ik het gewoon, een, een, een soort tot de hel veroordeelde... die door bij nee, de goedheilige... Nee, nee, nee. Zij waren daar gevlucht. Gevlucht? Die mensen, die waren gevlucht. De laatste, uh, pockets noemen ze dat dan in het Engels... maar de laatste uh, gezinnetjes van die moren die verder heel Spanje uitgejaagd waren... Ja. Die hadden zich daar nog teruggetrokken. Okay. Daar liet men ze met rust, want ze waren goed verstopt. En daar ontstonden dan generaties later uh, verhalen over... dat dat niet mooren waren, dat wist men helemaal niet meer. Er waren donkere mensen, die schoten daar in de grond weg. En daardoor ontstond daar het verhaal van... Nou, dat zijn mensen die, uh, die daar onderuit zijn. Die zijn niet goed. En uh, gewoon verhalen, bedenksels van mensen. Waarom daar een donkerkleurig iemand in de grond wegschiet. Ja. Nou, die is dus zwart geblakken tot onlangs half uur. Nou, die schoolmeester wist dat ook wel, dat dat legenden waren. Maar hij vond dat een mooie symboliek. Om iemand die, dus een blanke, iemand zoals zij zelf... de Spanjaarden mm. zoals zij zelf... Uh, uh, iets door een of andere reden, iets misdaan hadden... en zich teruggetrokken hadden van de maatschappij... en toen zwart geblakerd zijn door dat onderaardse helftuur. En dat dan door boetedoening uh, uh, goed maken. Ja. Daarom moet het ook niet een hele reeks zwarte pieten zijn. Want dat is natuurlijk de commercie die daar uh, uh, heerlijk gebruik van maakt. Maar gewoon die ene... Ja. Okay. Zo, zoals een vrijdagslaaf. Maar goed, een, of andere, een man die, die uh, uh, daar dat komt. En hoe die verbinding is van staat tussen... Dat is gewoon volkomen even erbij bedacht. Ja. Het grote boek. Maar, en maar, het en nog één keer. Dus de, de, de symboliek is ja. dat... Kun je dat nog één keer ineens zeggen? De symboliek van Zwarte Piet is? In twee zinnen had ik het al. Nou, nog is een. <laughs> ja. ja. Het is snelle tijd, hè? Het is een heel verhaal namelijk. Ja, nou ja. Soms is het zo... Uh, het zijn mensen die overgebleven zijn van de Moren. Ja. Maar de, de, de, sy en, de symboliek is dat meer, ze. Niet meer als zodanig herkend, generaties later, in Centraal-Spanje. Ja. ja. Oké. Okay. En dat zijn verhalen die daar in Spanje de ronde deden in die gebieden. Van hé, hey, ja. ja, God, er waren ooit van die mensen. en Nou, ja. die waren echt zwart geblakerd door het ondernaamse helftuur. Want die schoten okay. zomaar in de grond weg. En je zag ze helemaal niet. Meer. Dat is helder. Gewoon, ik uh, wil je bedanken dus dat voor. Dat verhaal uh, heeft die schoolmeester gewoon gelezen. En gedacht: Oh, dat is handig. Want dat heeft met boete doen te maken. boeten dus Die takkenborst ja. heeft met straffen te maken. En met dat grote boek, met het geweten. Het is het Victoriaanse. Het vingertje, zo uit die tijd. Ja, ja. Is dus niet en, maar, maar dus ook vingertje. met. met een soort van de hoop erin. Het kan nog goed komen. Ja, ja, ja, ja. maar dat heeft dus niets te maken met het zwarte ras of met een ander met. Ik, met ik vind hem ik vind interessant. Daarop, hoor. Ik, ik heb al nog, nog wel één wedervraag. Ik, ik wil ik wil even afstappen gespeeld. van het verhaal. Want de, ik, vind, ik vind het boeiend. Ik, ik geloof je ook meteen, ik ga niet met je in discussie daarover. Wat dan, wat dan de oorsprong is. Maar als we dat als we nou los halen van de oorsprong. we nou zeggen van waar dit verhaal ook precies vandaan komt. Vandaag de dag zijn er kennelijk mensen die zeggen... ik word uitgescholden voor Zwarte Piet. Ja. En dat komt doordat f... ja, dat zo op, op het eerste gezicht volgen. leuke uh, feest ja. voor kinderen. Ja, kun je je, kun je, je daarin inleven? Kun je je daar iets bij voorstellen? Ja, ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Zeker in de, de tijd waarin we nu leven, waar allerlei dingen, uh, uh, oude wonden allemaal opengehaald worden, hetzes ontstaan en je krijgt uh, uh, nou, in de massacultuur waarin, waarin we nu leven, die is ook heel sterk, dat er erg veel contact is tussen uh, iedereen maar, dan ontstaan zulke dingen veel eerder. En dan is het lastig om dat nog te stoppen. Om die reden dan ons, ons Nederlandse feestje opheffen, hm, ja... Ik zou zeggen, als je Zwarte Piet weg doet om die reden... eerst iedereen goed voorlichten dat dit eigenlijk de Zwarte Piet is. En als dan okay. de, de hardnekkige beledigingen nog niet zouden verdwijnen... dan zou je bijna zeggen, nou, schaf het hele feestje af. Maar ik denk dat de middenstand daar niet erg voor is. En dat dat net als vroeger weer in het geniep toch nog gedaan wordt. Goed, Juan, ik wil je bedanken voor je verhaal. En uh, we zijn weer een heel, heel stuk wijzer geworden over de oorsprong van Zwarte Piet.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 Check the lawn for rubber chickens As I usher around the casualties of war And do I like the way she dresses Do I want to see the rest Oh, I hope that you can't see me where you are I am only waiting for the world to happen Like the stripper they found dead inside a cake Ah, oh, this summer is a killer And the sinner gets a room When all he wants is to forget just where you are What you want from me Or Did you set me free Keep on walking please There's nothing in the sea You've been hiding forever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 er is in the scene. u nothing in the scene. there's nothing in the scene. Mm -hmm. Bent van in dat, die u is nog kent de Das Pop met Flowers zwarte Balloons. En in dit, dit is de Nacht praten wij over Zwarte Piet... Dat naar aanleiding van de discussie, die is opgeleid, opgerakeld door Quincy Gario. Een Surinaamse meneer, als ik goed ben ingelicht. En hij vindt, Zwarte Piet is racisme. Dat vindt hij al een paar jaar en daar voert hij actie voor. En dit jaar gaat hij zelfs zover dat hij de hele Sinterklaasintocht in Amsterdam wil laten verbieden. Hij heeft een bezwaarschrift ingediend daar. En dat leidt dan weer tot allerlei consternatie en uh, tegen. Protesten Met als uh, boegbeeld daarvan weer Henk Westbroek. Ze waren allebei gisteravond te zien in Power Witteman. En vannacht, dit is de nacht, vraag ik me af. En ben ik samen met u op zoek naar waarom is dit nou zo'n uh, zo'n kwetsbaar punt. En hebben ze gelijk? Hebben ze ergens gelijk? Uh, en kunnen we ze begrijpen? We ze, want ik ben die blanke jongen die gewoon dat Sinterklaasfeest leuk vindt. Kunt u mij uitleggen waarom dit zo'n... Pijnlijk punt is. Of hebt u zelf, als misschien ook wel blanke kaaskop... bepaalde ervaringen met Zwarte Piet, positieve of negatieve? Is het, is het een leuke figuur die gewoon moet blijven... en die we, nou ja, een, een soort merk wat we opnieuw moeten laden... en waarvan we vooral aan onze kinderen moeten voorhouden... dit is geen zwarte meneer, maar dit is gewoon dit is een toneelstukje. Kan dat? Uh, is, is dat gewoon de oplossing? Moeten we, moeten we naar een blauwe Piet... Zoals ook al is voorgesteld. Is, is dat een idee? Of, of, wat, wat, wat moeten we hiermee? Ik voel me er ongemakkelijk bij. En ik hoop dat u dat meevoelt. En dat we samen uh, daarin wat verder kunnen komen. Ik ga naar Ellen. Goedenacht. Hi Ellen. En ik ga nog wel Hi. even trouwens noemen. Dat heb ik al heel lang niet gedaan, realiseer ik me ineens. Dat uh, mensen kunnen bellen. U kunt bellen 0800-1121. Dat heeft Ellen ook gedaan. En dat is een gratis telefoonnummer. 0800-1121. Mailen kan trouwens ook, als u mee wilt praten. Dat kan naar het uh, mailadres nachtapenstaatje.io.nl. eo.nl. Als u niet in staat bent om te bellen of dat niet wilt. Kan dat ook, eo.nl. Twitteren kan zelfs ook... Dat weet u van ons. We doen ook aan Twitteren. Dan uh, praat u mee met de hashtag. Dit is de nacht. Ellen. Goeiedag. Goeienacht. Ja. Um, ik vind het eigenlijk, het is inderdaad totale verwarring. Ik hoop dat de Turkse mensen gaan bellen. Die zeggen van, hé, hey, hallo, maar die Sinterklaas is van ons, want die komt uit Mira. <laughs> en die is die 5 december 5 die 6 decemberjaar. Ah ja, en dan, um, ja. ja dat, af... is, dat is ook nog weer een discussie, hè? Want uh, komt hij nou uit Spanje ja, of uit Turkije? Bedoel, ja. En, en uh, dan zal de katholieke kerk zo kwaad moeten worden, want het was een heilig verklaarde vanuit de katholieke kerk, Rooms-katholiek. Uh -huh. um, dus dan kunnen alle katholieken ook heel kwaad worden. Want? Wat, wat, wat doen we Sinterklaas aan? Wat een katholiek niet welgevallig is? Ja, zit je een heilige te bespotten. Bespotten? <laughs> ja, want ik bedoel, hij gaf geen cadeautjes weg. Er was geen middenstand ah. nog. Eh, ja. Dat soort dingen. Als je dat allemaal gaat ontleden, dan kom je in het volgende probleem. En waarom nu zo op die Zwarte pieten? Waarom nu zo van... We we houden. De oudste heb ik altijd heb ik niks verteld. Heb ik altijd gelogen. Ik vind het een leugen die je kinderen vertelt. Het hele Sinterklaasfeest? Ja, eigenlijk leren kinderen heel jong voor de gek te houden... en een stukje vertrouwen weg te knabbelen. En het ene kind heeft daar last van, het andere niet. Maar ik vind het geen goed voorbeeld in de moderne opvoeding. Dus wat jou betreft, kan het hele Sinterklaasfeest doorlaag gegeven worden? Nee, helemaal niet. Nee? Het is echt een leuke maken? Mijn oudste zei op een gegeven moment, stond hij te zingen voor de open haard. En toen wist hij dus dat Sinterklaas niet bestond. En toen zei hij, heb ik je altijd voor gek staan zingen voor die schorsteen... met een paar wortelen in de schoen... Hij was helemaal kwaad. Mm. De jongste heb ik gewoon verteld. Van luister, dat is een oude traditie. En de geschiedenis, die kan ik je later wel eens uitleggen. Maar dat is eigenlijk een zwarte piet. Die zwart is gemaakt. Dan krijg ik me bij de nek en verklap het niet aan andere kinderen. Want toen was het nog heel zo van, oh, die bestaat. Waarom mm. vertelt me niet gewoon een stukje geschiedenis? Dat ja. is waarheid berust. In een kinderlijke taal zou een boekje geschreven moeten worden. En inderdaad, als het... Als het neigt naar racisme is het gewoon afschuwelijk. En inderdaad, Nederland is een van de grootste slaven drijvende landen geweest. We zijn echt wat dat betreft behoorlijk rechts. Dus die Quincy, de... Quincy Gario heeft een punt, zegt u. Hij heeft gelijk. Hij heeft een punt. Hij heeft een punt, maar ook weer niet. Ik bedoel, je oh. kunt het ook overdrijven. Maar dat Nederlanders gaan roepen, het is onze tradities puur onzin. Dat is hetzelfde als... Uh, uh, wat men uh, uh, de, uh, in februari doet, zeg maar... hartje versturen komt uit Amerika. We hebben die tradities helemaal niet specifiek. Hmm. We hebben hem gecreëerd en gemaakt... En, dit is en dan kunnen we hem ook versturen. weer afschaffen... Maar nou, dat hoeft niet, maar je kunt er een leuk feestje van maken. En ja. die kinderen hoeven dan niet meer bang te zijn. Die gaan niet stoppen, die gaan niet bedplassen, die worden niet angstig. De kinderen ja. hebben angstig genoeg al aan deze tijd. Maar Alles Ellen, uh, uh, uh, wat, dus jij zegt dat Sinterklaasfeest moeten we er wel in, in, in houden. We, we moeten ja, alleen we dus. uh, uh, uh, geen uh, rare verhalen eromheen vertellen. Het moet gewoon uh, van meet af aan duidelijk zijn dat het maar een spel is. Als dat ik je goed dus begrijp. Het is, ja. ja. heb je net zoveel lol als kind. Maar en Zwarte Piet, wat, wat, wat, wat heen... doen we dan met Zwarte Piet? Want dat is het de kwestie vannacht. Nou, die zou ik gewoon zwart laten en gewoon vertellen dat het gewoon nep is... en dat het gesminkt is, omdat er ooit vroeger een verhaal over verteld is. Maar waarom maar zwart? dat is gewoon niet waar. Waarom, als we als we 150 jaar geleden een Zwarte Piet hebben gecreëerd... waarom zouden we hem dan niet vandaag de dag blauw maken of afschaffen? Ja, maar dan heb je een hele volksstam die dan moeilijk gaat lopen. Ja, zeker. Ja, ik bedoel... Andere, maar daar andere... gaat het over vannacht. Hè? Er zijn dus mensen die nou, ja. zeggen... het feit dat die zwarte Piet... wat het verhaal ook is... Hè, wat ook de aanleiding is... waarom die, die Piet dan ook zwart is geworden... ik ben zwart en daarom voel ik mij gediscrimineerd. Um, ja, ik kan dus... me daar wel wat bij voorstellen. Ik ja. kan me echt wel wat bij voorstellen. Zeker aan deze tijd. Dus dat kan ik me absoluut voorstellen... Maar ik denk als je het goed uit weet te leggen en daar gewoon als een natuur, op een natuurlijke wat een natuurlijke manier mee omgaat. Ja. Want in wezen liggen wij onze kinderen hartstikke voor. Ja. vind ik een heel kwade iets eigenlijk. Als je als, je, als, je als ouder enig schuldgevoel kent, dan zou je dat moeten realiseren. Kinderen zijn er echt stijf bang vaak voor. Want wij doen wel van het is allemaal leuk, maar die kinderen liggen wel s'avonds wakker. Nou een kind dat niet angstig is, ligt s'avonds vaak niet wakker. Nee. En dan zullen wel we ouders zijn die roepen... ja, mijn kind er nu eens last van. Maar ik vind wel, als je een kind eerlijk wil opvoeden... dan moet je ook proberen zoveel mogelijk de waarheid te benaderen. En het is, het is eigenlijk een feest van de anderen... die hem gewoon ingepikt hebben. En we hebben... Kijk, opvoedkundig was dat toen natuurlijk heel normaal. Toen waren kinderen vreesden echt alles... Ja. Vreest de God, vrede, leraar, vreest Precies, dus, maar dan hebben we het over vroeger. Toen, toen werd dat feest aangewend, nog wel tot uh, 50 jaar geleden, volgens mij nog wel. Om, uh, om kinderen mm -hmm. ook te corrigeren via dat Sinterklaas-verhaal. Dat doen we nu allemaal niet meer. Het is nu gewoon een verhaal van uh, cadeautjes geven en gezellig. Uh, dat moeten we houden dat element en uh, nou ja die zwarte piet dat maakt u niet zoveel uit Als, Stel je nou voor dat we zouden zeggen sinterklaas ja, voor sinterklaas voor mijn part ook een beetje bruiner want die komt uit uh, oh de nou en dat kunnen de we de natuurlijk de ook de doen de ja de sinterklaas de een beetje al. bruiner en zwarte piet wit nou, of lichter maken, lichter bruin, weet ik veel. Ja. <laughs> maak, de, maak de verschillende kleuren van Door één en geel. Dat is een Chinese Piet. Hmm. Die hebben we ook genoeg in, in Nederland. Geef gewoon alle kleurtjes, zou ik zeggen. Want ik kan me zin, voorstellen, ja, ja. gezien het verleden en de rassediscriminatie die weer heerst, dat men dat weer gebruikt als een argument. En nou, dat mag gewoon niet, want we voeden onze kinderen. Met haat op, dat is zo gevaarlijk en zo gemeen. Zonder zomers ligt iedereen bruin te bakken aan het strand... om maar lekker bruin te worden. En als iemand prachtig bruin is, zijn we die jaloers op of zo. Of zo. Ja. Hoe kun je daar haatgevoel bij hebben? Ik weet dat mijn vader vroeger zei... als je een mens afschuilt, zijn we allemaal rood. Hmm. Het is dus er is één ding bij mij blijven hangen. U zei, er moet een nieuw boekje komen. Het verhaal moet opnieuw worden verteld. Ja, een leuk kinderboekje maken. En, en wie, wie zou dat moeten doen? Heeft iemand op het oog? Ja, ik U het het zelf? Doen ah, ja. Hm. Waarom ook niet? Ik kom een keer op een idee. Waarom niet? Het is vrij simpel. Als ik een leuke teken. Mijn man kan me goed tekenen. Je ja. hebt wel een idee. Ik vind dat je. De, je kunt ik, die ges, een kind, kinderen krijgen geen geschiedenis, sowieso geen geschiedenis meer. Uh. En volwassen mensen. De mensen van tegen de veertige moment. hebben totaal haast geen onderbouw geschiedenis. Wat die meneer hiervoor ook vertelde. Want dan zie je hoeveel gekte en verklaringen en Waanzinnige dingen er gebeurden. Hmm. Er werd soms zomaar iemand heilig verklaard dat hij iemand tot leven had geroepen. Ja. <laughs> en dat soort, nou ja, idiote dingen waren er vroeger. Goed, dat kijkt, zei... dan, dan, dan, dan, dan gaan we een heel andere kant uit. Ik wil even bij Sinterklaas ja. blijven en bij dat boekje wat geschreven moet gaan worden. Misschien wel door jou, Ellen. Ik ga door naar Ton, want dat eerste boekje van 150 jaar geleden... dat werd geschreven door Jan Schenkman. En Jan Schenkman was een leraar. En Ton, jij bent ook een leraar. Geweest. Toch? Geweest, ja. Dus misschien geweest. moet jij dat boekje wel schrijven. Ik ben 33 jaar onderwijzer geweest in de oude, op de oudste school van de Bellomeer. Kijk. En... Uh, ik heb 33 jaar lang elk jaar deze discussie moeten voeren. Want daar, zijn nogal, uh, daar, daar, daar wonen de Quincy-gario's, uh, zeg maar. Toch? Helaas. Het spijt me voor alle mensen die zich graag gediscrimineerd voelen... maar het heeft niets met, laat ik zeggen, negroïde mensen te maken. Meer dan tweede. 2000... Mm, dat was Tom? Ton is verdwenen. Ton, als je dit hoort, probeer nog een keer te bellen. Er is, denk ik, ergens iets misgegaan in het contact tussen jou en Hilversum. En ik was toch wel heel benieuwd naar je verhaal: 0800 1121. Zodra je belt, dan halen halen, je gelijk weer in de uitzending. Maar dan gaan we nu eerst naar. Oh, is... oké. Okay. Ja, nee, dan gaan we nu eerst naar muziek. It ends. Message to my girl. Ja. We waren Ton even kwijt. Maar Ton is weer terug. Ton, goedenacht. Goedenacht. En we praten vannacht in Dit is de Nacht over Zwarte Piet. Want Zwarte Piet uh, ligt weer eens onder vuur. Het is een jaarlijks ritueel aan het worden. Quincy Gario is de drijvende kracht achter dat protest tegen Zwarte Piet. Hij zegt, Zwarte Piet is racisme. Hij zat gisteravond in Pauwe Witteman... legde daar uit, uh, omstandig uit waarom dat zo is. Vond daarin Henk Westbroek tegenover zich. Want die neemt het op voor Zwarte Piet. Quincy zou vannacht bij ons ook komen uitleggen hoe het allemaal zat... en waarom hij dat nou toch allemaal vindt. Maar helaas, hij... Uh... Ik denk dat hij in slaap, is, in slaap is gevallen. Ik weet het niet. Maar goed, we hebben gelukkig wel uh, wel Ton. En Ton heeft al 33 jaar in het onderwijs gezeten. Vertelde hij net al. En uh, dat was in de Belmer En Tonje zei, ik heb daar... Uh, uh, elk jaar weer moeten uitleggen... aan de mensen... Uh, uh, waarom Zwarte Piet geen racisme is. En dat waren dus, dan neem ik aan... donkere mensen die dat wel vonden. Heel goed. Om te beginnen. Uh, Sinterklaas... ...komt van Wotan af. Wotan reed met zijn paard slijp neer... ...over de daken van de hutte. Ja. In het midden van de hutte... ...zat een gat. Want daaronder stokte zij vuur. Mm -hmm. En die rook moet eruit. Ja. En daar word je zwart van... ...om te beginnen. Ah. Dus daar komt en, het vandaan. En die... toen kennen wij nog helemaal... ...geen negroïde mensen is er niet eens van hun bestaan af. Mm -hmm. Dus... echt, Zwarte Piet heeft niets... met een neger te maken. Bovendien, een neger is niet zwart. En ik zeg het woord neger... en ik hoop dat ik niet in de mensen mee kwets... kwets een negerwiedemens... pardon... die zijn bruin. Mm. En niet zwart. Ja, zo, zo zwart als wij Zwarte Piet maken... zo zwart heb ik de mensen nog zelden gezien, inderdaad. Ja, exact. Ja. En... De oorsprong is dus echt al meer dan 2000 jaar geleden. Wotan, die dan nu is getransformeerd naar Sinterklaas... Hm. die reed over de daken en uh, uh, uh, reed dus langs de windogen... vandaar het Engelse woordje window... Ah. Hm. Ja. Maar Ton, ik vind het. Het wordt wel een heel een, een leuk uurtje. Uh, uh, waar komt Zwarte Piet nou toch vandaan? Ik ben nou ja, okay. nee, dat valt mee. Maar dat kunnen we doen. We kunnen al die verschillende verhalen vertellen. De een zegt, Sinterklaas komt uit Turkije. Volgens de ander uit Madrid. Uit Spanje. En Zwarte Piet komt uit de Holen ergens in Spanje. Of nee, hij komt bij Wotan vandaan. Vroeger Germaanse oorsprong. Kunnen we allemaal doen. Dat vind ik ook best in de stad. Vind ik vind hartstikke leuk. Ik hou van verhalen. En ik hou van, van, van, van oorsprong en van volks... Etymologie en zo, hoe heet het allemaal? Waar komt het vandaan en zo? In taal, ja, cultuurverhalen. Maar dat is niet de kwestie, uiteindelijk. Uiteindelijk gaat het erom dat, dat de mensen de zijn, vraag. vandaag de dag, onze buren, mensen bij jou op school, die zeggen: Ik word uitgescholden voor Zwarte Piet. En dat heeft te maken met dat verhaal. En ik, ik wil daar vanaf. Dat van af. is een ander ding. Ja, maar dat daar is het ding. daar hebben mensen wel een punt. Ja. Want de mensen zijn soms donker. En dat lijkt op Zwarte Piet. En daardoor worden mensen uitgescholden voor Zwarte Piet. Ik snap daar ook de pijn. Heus. Hmm. Die snap ik. Oké. Okay. Want dat willen zij niet zijn. M maar het is van het verhaal wat ik net vertelde over Wouter met Scheipnier. Ja. Is overgegaan naar Knecht Roeprecht. Ja. En dat is later weer getransformeerd en is Zwarte Piet geworden. En ik snap inderdaad de, de, de, de, de, de teleurstelling, nee hoe heet, het? Ik, ik, ik weet even geen goed woord. Dat ze zich gekwetst voelen? Dat mensen, dat mensen zich, ja. uh, die wel donker zijn, dat ze zich daardoor benadeeld voelen. Maar zou, sta jij er dan voor open dat, je, dat we zeggen van, nou ja, dat Sinterklaasfeest kan op zich ook wel zonder Zwarte Piet. Als mensen daar dan moeite mee hebben, dan maar zonder. Ik heb het uh, zelfs een keer gedaan, want ik heb heel veel Sinterklaasfeesten... op onze school georganiseerd. Ik, ik heb het zelfs een keer geprobeerd met witte pieten. En? Het vonden de kinderen niks. Oh, en, en blauwe pieten dan? Hebben nee, je dat eens... zwarte piet moet zwart zijn en niet wit. Oké. Okay. Maar goed, als je dat maar lang genoeg volhoudt... Ook iets wat ik erg graag wil vertellen, alsjeblieft, als ik het mag. Ja hoor, natuurlijk. Uh, ik heb ontdekt, of geregistreerd, hoe je het noemen wil dat uh, zowel in de Surinaamse als binnen de Antilliaanse samenleving... daar ook twee groepen zijn. Oké. Okay. Er zijn mensen die zich enorm gediscrimineerd voelen... Mm -hmm. en er zijn mensen die zeggen nee, het is een leuk feestje. Dus ook binnen de ja. samenleving van de Surinaamse en de Antilliaanse mensen... ik praat nog niet eens over de Afrikaans, want daar ligt het idem dito... Ja. Er zijn groepen mensen die zeggen, wij vinden het leuk... en er zijn mensen die zeggen, nee, ik voel me gediscrimineerd. Ja. Vandaar ook, mijn opmerking... mensen die zich graag gediscrimineerd willen voelen... moeten dat vooral doen en kunnen ze gelukkig zijn in hun ongeluk. Maar het heeft niets te maken met de bedoeling van het feest. Dat Absoluut. is helder. Ton, ik wil je bedanken voor je bijdrage... En we gaan nu toch naar Quincy Gario. Want hij uh, is uh, wakker geworden of zijn telefoon uh, doet het weer. Ik weet niet precies wat er aan de hand was. Maar Quincy, het is goed dat je er bent. Ja, nee, het is, uh, mijn telefoon viel uit. Oh, oké. ik ging bij okay. Paul Witteman. Ah ja, en, ja precies. Op. Ja. En daarna ja, dus stond, stond de telefoon natuurlijk rood gloeiend. Sorry? Daarna stond de telefoon natuurlijk rood gloeiend. Precies. Ja, precies. ja, ja zo ja. gaat dat. Quincy, ja. hoe heb je het ervaren daar bij Paul Witteman? Dat was de goede discussie. Nou, ik weet niet. Um, um, ik, ik zat er net in, dus uh, ik, ik, ik hoor van mensen nu op, Twitter, op Facebook. Ik heb niet echt zitten gekeken, want ik denk, daar wil ik me nog niet aan lagen. Mm. Maar er was zelfs een artikel op jo.nl, dat... Uh, Nogal wat uh, richting haat mijn kant op heeft gestuurd. Okay, dus ik okay. weet niet. Nou, ja, we, het uh, is het geval dat um, als mensen beginnen met een discussie over Zwarte Piet dat dat niet racistisch is. Yeah. Dat zijn ook hun beurt wel racistisch worden. Dus dan vraag je je af: oh. uh, maak ik dan niet daarmee al mijn punt? Mm, ja. ik weet mm. Ja, dat, nou ja, dat, dat, zo zou je het kunnen zeggen. Maar het is natuurlijk maar de vraag uh, of dat los van Zwarte Piet dan... Uh, als we Zwarte Piet wegdoen, of, of dat dan weg zou zijn. Even uh, aanhakend bij Tom. Tom zei net, um, lang niet alle en Antillianen zijn het met jou eens. En ik zie hier inderdaad een onderzoek dat zegt... 27% van de Surinaamse Amsterdammers... 18% van de Antilliaanse stadsgenoten is het met jou eens. Een grote meerderheid dus niet. Is dit... Nou, nou, echt zo'n uh, probleem. Is, nou. um, heeft hij ook het onderzoek van uh, onderzoek en statistieken doorgenomen? Dit is, dit is een onderzoek van Bureau Onderzoek en Statistiek, ja. Ja, ja, ja. nou, um, daarin moet hij even kijken naar de werkelijke cijfers. En daarin stond in het um, uh, Even kijken: 5% 55% van. Uh, uh, ...mensen vonden het wel discriminerend voor iemand anders. Oké. Ik denk niet over zichzelf, maar wel voor iemand anders. En dan kan je wel zien dat het discriminerend is gevonden. Oké, okay, weet je, we, we gaan ook gelijk niet discussiëren over procentjes. Ik ga gewoon aan jou vragen. Want dat, dat probeer ik te begrijpen vannacht. Ja? Waarom, uh, waarom wil jij nou dit, dit, dit leuke volksfeest voor kinderen? Waarom uh, is dit zo'n groot probleem voor jou dat je zegt... ...die zwarte piet die moet eruit? Omdat de peripat een koloniale oprusting is. Het is, een, het is een object van de tijd dat mensen die eruit zagen, zoals mij, nog handelswaar waren. En hm. dat elk jaar weer uh, opvoeren, vind ik eigenlijk. Um, Nederland onwaardig. Maar dan, dan, gaan we, dan gaan we dus toch weer zitten op dat oorsprongverhaal. Dus dan zijn er de verhalen uit Turkije, de verhalen uit Spanje... de verhalen van Wodan, en dan is dit jouw verhaal. En dan gaan we dus nee, dis discussiëren ja. op, op waar komt Zwarte Piet vandaan. Ja. En dus moet het ja of nee worden afgeschaft. Maar ja. volgens mij zit jouw emotie ergens anders. Nou, nee, ik heb het niet over Wodan, ik heb het niet over Turkije. Ik heb het over het moment dat wij het Sinterklaasfeest ja. gaan genereren... zoals we het vandaag nog vieren. ja. Wel 1851. Ja. Dus uh, wat andere mensen zeggen over raven of over uh, vrijgekochte kinderen, daar, dat boeit mij niet. Ik heb het specifiek over 1851 en de historische. Ja, maar dat zegt ze mensen zeg, toch helemaal niets? Echt? 1851, dat, dat, niemand afbreken? van ons heeft dat meegemaakt. Mag ik afbreken? In ja. 1851 waren wij uh, kniediep in een discussie over wat te doen met de tot slaaf gemaakte Afrikanen na de afschaffing van slavernij. Ja. En daar past dit verhaal in. Hmm. Um, Jan Schenkman, uh, zoals ik later nog heb gelezen... was um, in die tijd ook bezig met de abolitionistische beweging. En dit was zijn cent in de duit. Hij, uh, zijn stuiver inderdaad. Hij probeerde mee te doen. Duit in het zakje, ja. Het niet, dus als ik denk, je dus als eigenlijk... als ik jou goed begrijp... want ik heb het eigenlijk het hele uur volgehouden... dat het je te ja. doen was om um, de kleur en om uitgescholden worden voor Zwarte Piet en dergelijke. Maar als ik jou goed begrijp, zit de emotie bij het slavernijverleden. En dat jij zegt, één op één, die Zwarte Piet in het huidig Sinterklaasfeest... is er ingekomen door mensen die toen zo op slaven neerkeken... en slaven als koopwaar zagen. Dat is jouw pijnpunt. Um, mijn pijnpunt is dat we in Nederland een soort van onvermogen hebben gecreëerd om te praten over dat verleden... Het wordt altijd weggewuifd. elf het komt terug in een soort van culturele vorm zoals Zwarte Piet. En dan heb je het over het en slavernijverleden. En ik denk dat we eigenlijk hier in Nederland een eerlijk gesprek moeten voeren over hoe het slavernijverleden, het koloniaal verleden nog steeds doordringt in de manier waarop wij beleid voeren, de manier waarop wij kijken naar de rest van de wereld. Ja. En de manier waarop wij omgaan met mensen die daar uh, slachtoffer van waren. Maar dat is dus eigenlijk wat jij aan de orde wilt stellen. Jij wil dat Nederland met de neus op de feiten van 150 jaar geleden wordt gedrukt. Dat wij slavenhandelden. Uh, niet de feiten van 150 jaar geleden. Maar gewoon op de manier waarop de feiten van 150 jaar geleden nog steeds niet doordringen. Nog steeds niet gezien worden. Het feit dat wij hier in Nederland nog steeds ervan uitgaan. Dat wij een wet in werking kunnen stellen waarop wij tweede burgers kunnen creëren. ...uit mensen die in het koninkrijk zijn geboren. Vind jij, nou, hij... vind jij Zwarte Piet daar een voorbeeld van? Van een tweederangsburger? Ja, compleet. En waarom? Omdat Zwarte Piet juist een uiting is van... ...wat zullen wij doen met dat het gemaakte. Nou, um, Zwarte Piet is de dienaar. Hij is de knecht. Hij volgt opdrachten op. Hij handelt niet zelf. Hij is altijd in opdracht van iemand anders aan het handelen. zijn ja. eigen vermogen om een individu te zijn... Dat wordt compleet ontstript. Hij is een object. Ah, er is ook een hoofdpiet hè, in het verhaal zoals we het krijgen opgediend door het Sinterklaasjournaal. Is er ook een hoofdpiet? Hè? Ja. Zou okay. je kunnen zeggen, dat is de baas dan van de pieten? Nee, de baas is Sinterklaas. Mm. Dat staat gewoon vast. Ja. De hoofdpiet, dat, dat zegt helemaal niks. Mm. Dat pieter, ook vervolgens genoemd worden naar hun professie... is ook weer iets dat uit de slavernijperiode komt. Het ja. verbaast mij dat mensen dit soort connecties niet maken. En daar... Daar denk ik van, er is iets mis met ons onderwijspakket. En er is iets mis met de manier waarop wij empathie tonen naar de mensen die aangeven: van, hé, hey, dit vind ik kwetsend. Mm. En daar zit mij het dwars. Ja. Want die empathie-kloof is juist het resultaat ook van ons koloniaal en slavernijverleden. Mm. Ja, ja, ik, ja ik, ik moet zeggen uh, dat ik wel een beetje met je meevoel. Dat ik denk: ja, uh, ik, ik, ik, ik wil openstaan voor jouw gekwetstheid. En ik, ik, ik voel me gewoon een beetje ongemakkelijk bij die hele zwarte piet. En ik denk dat, dat, dat, dat daar moet ik dan iets mee. Uh -huh. Maar tegelijkertijd denk ik, hè, um, kun jij kun je, kun je ook een positieve bijdrage hier aan leveren? Kun je zeggen van ja, maar als we het nou zus of zo doen, kunnen we, moet het een blauwe piet worden? Moet het, kun, je, kun je ook op een of andere manier de mensen meekrijgen? aan mij mensen mee te krijgen. Kijk, nee. Het is een volksfeest. Dus we moeten met z'n allen gaan bedenken van oké, okay, hoe ziet Nederland in 2013 eruit? Um, wat willen wij met een kinderfeest, wat willen wij onze kinderen meegeven? Weet je wat het punt is, Quincy? Weet je wat... ja. ik, ik krijg het gevoel correct me if I'm wrong ik, ik krijg het gevoel door de manier waarop je de discussie aanvangt dat het jou helemaal niet gaat om Zwarte Piet af te schaffen, maar dat je Zwarte Piet gebruikt om een discussie aan te zwengelen. Klopt dat? Nou, het gaat mij om dat mensen gekwetst worden door de figuur. En op het moment dat wij nog steeds niet willen luisteren naar die mensen... dan denk je van oké, okay, waar zit um, de blokkade? Hoe ja. komt dat? Hoe komt het dat een gedeelte van de Nederlandse samenleving... 80 jaar hierover moet praten voordat we tot het punt zijn gekomen... dat iemand een bezwaarschrift indien tegen de vergunning van de intocht? Ja. Dat kan toch niet? Dat komt niet? Quincy, het is helaas al bij de drie uur. We moeten het afronden. Ik uh, ben blij dat ik je toch nog even heb kunnen spreken. En misschien kijken we over vijftig jaar wel uh, op deze tijd terug. En zeggen we, Quincy uh, Gario heeft het voor elkaar gekregen dat Zwarte Piet eruit ging. En waarom zijn we daar niet eerder mee gekomen? Het zou kunnen. Ik sluit het niet uit. Ik wil je bedanken voor het opnemen van de telefoon en voor je bijdrage. We gaan zo meteen na het nieuws van drie uur verder in dit programma. Zwarte Piet laten we achter ons. En we gaan de Zwarte Piet toespelen naar het vlees. Want vlees eten, dat is ook al zoiets. Tot zo.